De Colombiaanse terreurbeweging FARC. Na die beschuldiging verbrak Chavez eind vorige maand de banden met Colombia. President Santos zei zaterdag bij zijn inauguratie... ...dat hij de betrekkingen met de buurlanden Venezuela en ook Ecuador wil verbeteren. Bij de inauguratie van Santos was als teken van goede wil... ...de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken aanwezig. De schade door de branden in Rusland kan oplopen tot 14 miljard dollar... ...hebben economen berekend... De economische groei zal daardoor aanzienlijk lager uitvallen. De regering heeft beloofd dat de branden rondom Moskou aan het eind van de week geblust zullen zijn. De smok in delen van Moskou is inmiddels wat afgenomen door regenbuien. Het weer. Vannacht is het bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. In de vroege ochtend klaart het vanuit het noordwesten iets op. Vooral in het zuidoosten en oosten blijft het bewolkt en ontstaan in de middag enkele buien met mogelijk onweer. Het wordt gemiddeld 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 In the crib riding ride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 Ik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 Ik ben in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 Have we been waiting in line? Too long, so long, we've got to do for ourselves now. Yeah.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 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord gegaan met een stimuleringspakket ter waarde van 26 miljard dollar voor onderwijs en gezondheidszorg. De Senaat had het pakket al goedgekeurd. President Obama heeft het wetsvoorstel direct ondertekend. De miljarden vloeien naar de Staten die met fikse tekorten kampen. Het geld moet het ontslag van zo'n 300.000 leraren, verpleegsters, agenten en brandweerlieden voorkomen. 16 miljard dollar gaat naar MedicAid, een hulpverleningsprogramma dat medische zorg voor arme Amerikanen mogelijk maakt. De Republikeinen stemden tegen. Zij vinden de miljardenuitgaven onverantwoord vanwege het steeds groter wordende Amerikaanse financieringstekort. Dat tekort is een van de belangrijkste onderwerpen bij de komende verkiezingen voor het congres in november. Colombia en Venezuela gaan de diplomatieke betrekkingen herstellen. De nieuwe Colombiaanse president Santos en de venezolaanse president Chávez hebben dat afgesproken tijdens een ontmoeting. De spanningen tussen de buurlanden waren hoog opgelopen onder Santos' voorganger Uribe. Die had Venezuela verweten onderdak te bieden aan de linkse Colombiaanse terreurbeweging FARC. Na die beschuldiging verbrak Chavez eind vorige maand de banden met Colombia. President...